Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Marokko hebben twee Nederlanders de doodstraf gekregen... voor een vergismoord in Marrakesh. Ze zouden in 2017 de Marokkaans-Nederlandse eigenaar... van een café hebben willen vermoorden... maar hebben per ongeluk de zoon van een rechter omgebracht. De kans dat de twee daadwerkelijk worden geëxecuteerd is klein... want de doodstraf is al jaren niet meer voltrokken in Marokko. In de zaak zijn in totaal twintig mensen veroordeeld... onder wie twee broers van Riouan Taghi... De, de meest gezochte crimineel van Nederland... Zij zouden onder meer materiaal voor de moord hebben geleverd. Na dagen van recordtemperaturen in Nederland... regent het vandaag op sommige plaatsen flink. Vanuit het zuidoosten trekken buien over die verkoeling kunnen geven. Die bewegen zich maar langzaam naar het westen... zodat lokaal tientallen millimeters regen kunnen vallen. Ook kan het onweer hagelen en hard waaien. De temperatuurverschillen zijn groot. In het noorden en oosten is het nog zonnig. In Bahrein zijn drie mannen ter dood gebracht voor betrokkenheid bij terrorisme. Ze werden door een vuurpeloton op het leven gebracht. De Verenigde Naties en Mensenrechtenorganisaties hebben er gisteren nog bij de regering van Bahrein op aangedrongen om de doodstraf niet uit te voeren. Volgens de organisaties hebben de drie mannen geen eerlijk proces gehad en zijn ze bovendien gemarteld om een bekentenis af te dwingen. In Bahrein zijn sinds een opstand van de Sjaïtische oppositie in 2011 talloze mensen onder wie politici en mensenrechtenactivisten... In de Beland. Ook zijn veel mensen het land ontvlucht. In New York is een tweeling van een jaar oud dood in een auto gevonden. Een vader heeft ze op een warme dag in de wagen laten zitten toen hij ging werken. Hij zegt dat hij ze was vergeten. De man wordt aangeklaagd voor doodslav, doodslag en verwaarlozing. In de VS overlijden jaarlijks gemiddeld 38 kinderen die in een auto zijn achtergelaten.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 is ZIN in ZFM.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 Ja, dus uh, rond uh, 1898 uh, zijn we dus begonnen met uh, Halem-Zandvoort. En, en dat was meteen de blauwe tram, of was er daarvoor ook nog iets? Uh, ja, we, we zijn begonnen met de padenstrem, daarna de stoomtram En uh, successief is er dus de elektrische tram geworden tussen Halem en Zandvoort, dat was de eerste. Dat was de eerste, ja. En, en welk traject moet ik me daarbij voorstellen? Was dat, uh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 En voor de traject Halem amsterdam moest u de beugel een andere beugel weer omhoog trekken. En met een beugel wat wat moet je daarbij voorstellen? Is de stroom afnemen van die boven op de tram zit. Die zorgt dat de tram gaat rijden. Die langs die stroomleidingen liep. Ja, die juist. Bij vooral niet aan moet gaan zitten, want dan geleden uh, geven. Ja, ja. ja. Dus uh, uh, jij zegt rond uh, 1898 is het, uh, is het feest begonnen, begrijp ik. Uh, yeah. En wie, weet je ook wie de, de er eigenlijk mee begonnen is? Dus wie het initiatief hebben genomen tot uh, de tram? Ja, dat zou ik eigenlijk moeten weten, maar dat, uh, nee, dat schiet me er zo niet in binnen. Ja, er waren natuurlijk verschillende mensen. Ik, ik ben er ook niet zo goed in geschoten als jij natuurlijk. Maar uh, zat me die kuinders er ook in de al, in het prille begin ook niet in? Die nee, toen nou, ook in de trein. dus uh, duidelijk voorweg. Oké. Okay. Nou, dan zit ik naar nou op een dwaalspoor om dan eventjes ja. in de in de, in de spreek te blijven. Um, de, de, de blauwe tram, was dat meteen de blauwe tram, of waren er ook nog andere kleuren, want de blauwe tram, ja ik ben van het laatste stukje, nee, de, ik heb dat niet zo goed meegemaakt. Jij bedoelt in de blauwe tram de Boedepester, die is pas in 1924 gekomen en die werd in Budapest gemaakt, vandaar uh, de naam uh, de Boedepester. Dus die werden gewoon geïmporteerd begrijp ik die dingen Dat denk. klopt ja. Ah juist. En uh, het typisch is, uh, op een gegeven moment uh, was er nog één tram over.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 Maar ik kreeg problemen met de gemeente Voorburg en uh, moest toen dat ding verwijderen. Dat heeft hij gedaan en heeft een stuk grond gekocht in Zeeland en daarna heeft de Boedepester gestaan. Uh, op een gegeven moment was hij in de jaren 80 en uh, toen heeft hij de Boedepester geschonken aan een stichting, de NVBS. En uh, die zijn negen jaar bezig geweest om die Boedepester helemaal te restaureren.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 1985 ongeveer denk. Ik. En toen voor het zo weinig geld. Ja, inderdaad. Het ja. is zo niet te geloven? Nee, het waren dus de, de, de landen die nog wat goedkoper waren. Uh, ze hebben ja. de tem opgeknapt in een uh, los bij starlift. En op een gegeven moment uh, werd Starlift overgenomen door een andere firma en ze moesten dus weg met de tem en ze zaten met de tem in uw maag. Toen waren wij eigenlijk net gestart met het museum. Dat verhaal zag ik zag vertellen.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 Adenhoud ja, ja. ja. ging je over de brug. Ja. ja. En toen richting Zandvoort, en dan had je natuurlijk een aantal stopplaatsen. Zuinweg, Bentveld, en, ja. En ook hier op de, op de Kors-Lorenstraat natuurlijk ook. Ja, daar en zelfs er ook in nog... Bentveld, daar is een pad tussen de Zandvoortsalaan en de wijk die erachter ligt. En er staan nog twee uh, tramrails uh, als paaltje voor dat voetpad. Oh, dan moet ik er toch als ik naartoe fiets eens gaan, ja. gaan kijken. Ja.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 Kieler, kielen langs de Amstel over het Bij een halte bij een heuvel Was er weer een heuvel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 rekin pok vile fang vo seti kile kile lands de amstel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 Ja, ja, ja, dynamiek, die naam, dat weet ik nog heel erg goed. En dat wilde ik juist bewaren tot het eind, want wij werden er altijd weggejaagd. Het verslingende oh, ja. we van de ene kant naar de andere kant. Klopt. Dat waren altijd van die zijnde dingen en dat mocht niet. Op een gegeven moment stond het op afbreken, die na maar ja. nou, we hadden, uh, ik, ik word net gezoefleerd door Pieter, we hadden over het over het tramplein en over de tramweg. En ja, wij als oudsnatvoerders zijn, de weten niet beter, maar uh, de luisteraar die... Het moet even duidelijk gemaakt worden dat Tremplein is natuurlijk het raadhuisplein zoals het er nu is. Ja. En de Louis-Davidstraat is de, de tramweg. Ja, tramstraat, tramstraat, ja, zoiets noem, noem het. Pop, ja. Dan zijn die ook weer op de hoogte. <laughs> um, we gaan even een stapje naar voren.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 En het is kwam binnen in dubbeltjes en kwartjes. Dus Gigantisch, veel voor die tijd. Dat waren gigantische bedragen, ja. Ja, maar het gemiddelde weekloon, dat zou misschien 20 gulden geweest zijn of zo? Ja, ik was 14 toen ik bij de NZH begon en toen had ik 39 gulden en een cent schoon in de maand. In de maand? Ja. Dus maar ja, in de bouw hadden ze nog minder dus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 aan de, de hebben we dus uh, ook de NACO overgenomen en de En HABO. dus mm, maatschappijen. Ja, in ken ik wel en Habo zelf zeg maar niet zo gek veel. De NHABO zat in Zaandam. Ja, vandaar natuurlijk. Ja, ja. Dat is natuurlijk weer buiten onze gemeentegrenzen en dat ja. zal duidelijk zijn. Mm, ja, dan, dan komen we toch op dat stukje na de oorlog. Dan heb jij het al genoemd, die schapenhokken, dat, dat, dat, dat, ja, dat, die waren blijkbaar toch nodig.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 ...om de bocht bij het postkantoor stonden. Nee, Dat is ongeveer waar, waar nu de zaak van Jupiter is. Ja. Die stonden dan niet meer in de schaaphoek. Die stonden dan eh, nou ja, op de tram, oh, tramstraat. Ja. Zo schaaphoek in tot en met bij spoel dus ja. voorheen uh, wij hebben nou, het over dat is een beetje te ver maar... nou, ik heb het op, op films gezien ja. maar, we... maar uh, ander verhaal uh, die schapenhoeken wij praten erover ja. als uh, zijn de mensen die die dingen zelf ja. hebben meegemaakt zou jij aan de luisteraar kunnen vertellen wat het nou precies is zo'n schapenhoek nou het is een houten wand links een houten wand rechts en een dak eroverheen van Golfplaat. van Golfplaat. Ja. en uh, die Golfplaat die was verbonden met stangen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 Uh, dat tramhalt ik, ik, ik, ik zie me voor me een, uh, een, een, een, een halte. Uh, ik weet me nog iets herinnerd, dus dat je daar ook uh, snoepjes kon kopen en. en, en ja, dus dat een kleine ondernemer in, ja. Ik uh, dacht zelfs dat die man half blind was of helemaal blind was en die verkocht dan snoepjes. En daarnaast was een openbaar toilet. Maar dat uh, werd niet altijd zo geapprecieerd. Want zomers dan, uh, stonk, het dan best. stonk het behoorlijk, ja. Ja, dat, daar kan ik me ook iets bij voorstellen natuurlijk. Maar ja, deze temie is een openbaar toilet en er is al heel wat ja, in het centrum. Dat, dat klopt. Dat zou toch uh, niet keerd zijn. Oké, okay, um, de tram die is, uh, de laatste tram heeft gereden, uh, was dat... Nou, ik begrijp dat we nu eventjes uh, terug moeten naar de pauze. Want Pieter gaat weer een stukje muziek opzetten.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 En je ligt heel alleen, alles is om je heen. Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica. Die speelt door mi Fa Sola. Tralali, tralala. Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah.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 en, Zelfs het Goudstegelmuseum zou het graag willen hebben. Heb je dat zomaar gekregen of uh, liep uh, nee, je er tegenaan? Ja, daar aan? Uh, moesten we 75 gulden voor betalen. als het er stuk uitkwam moesten we daar uh, ook 75 gulden kwijt. Dus het was eigenlijk voor niks, maar het is er heel uitgekomen. En wanneer was dat? Pff, 1982 zoiets, toen okay. ik een beetje overging naar de, de HEMA. Hey, is het een groot tableau? Uh, uh, een, een, een 80 centimeter bij, een meter hoog, ja. ja. Dat is behoorlijk hoog. Ja, dat voor, dat, is dan, ja dat is voor, voor dat geld uh, maak je geen tegeltje meer apart. Nee, nee, zeker niet. Als, uh, de, als ik dat ding voor de geest haal, dan is het met dat rode lijntje uh, wat erin zit. Met de daarop aangegeven de tramlijn. Oh, ik, zit, ik denk dat ik me moet corrigeren. Ik geloof dat er een nulletje achter moet. Ja, ik dacht, maar dat, dat weet ik niet meer. Daar zou ik naar kunnen kijken. maar nou, Het maakt niet zoveel. Nee, hè? wij hebben het in ieder geval. Dus het hangt in het museum. Ja. In het, uh, in het museum aan de Leidse Vaart, begrijp ik. Ja. En ehm. Um,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 De toenmalige directie, nu ja, die deed er niet veel aan aan het 100 jaar bestaan. Was het Testa toen nog of niet? Dat was Testa, maar ja, die had er al toen nog niet zoveel weet van. Een paar collega's en ikzelf zijn toen hebben de neuzen bij elkaar gestoken. En hebben in de vergaderzaal een kleine tentoonstelling ingericht. En toen kregen we van Testa het budget om alle gepensioneerden uit te nodigen. En toen hadden we een, uh, zeg maar een, een leuke dag in Treslon.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 Ze had nog dezelfde harde stem, met zeven kinderen stond ze klem in de oven van het hem.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 zag op de tram, ze had nog dezelfde harde stem, met zeven kinderen in de Oké, okay, je was gebleven bij het restaureren van de laatste tram door mensen van de meubelvakschool uit Rotterdam, als ik me niet ja, vergis. Ja, met uh, begeleider van opzicht van monumentenzorg. En dan kom je toch op uh, kromme wetgeving... Uh,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 Die krijgt nieuwe uniformen. In Engeland hebben het Arriva personeel alleen maar een oranje jackie. En uh, een collega, een vrijwilliger, keerde nagenoeg inventief te zijn. Die heeft dus alle uniformen ingenomen. Die hebben we meegenomen in de bus. Ik heb een paar behangplaktafels meegenomen. Die hebben we op het vliegveld Stentzet waar 360 oude bussen stonden. Hebben die tafels neergezet en we hebben voor 680 euro.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 van begin tot het eind hey, dat is nou interessant ja dat is hartstikke ja dat zijn hele leuke dingetjes en en en de... zelfs nog een boek uit 1881 een salaris gegevens en dan er staat erin dat de ploegwerker die de rails de rails aanlegt die kreeg het geld en dat moest hij dan verdelen onder ze onder de arbeiders ja dat werd dan gedaan in de café dus meestal dat schat niet echt het, op ja en dan zelfs ook straffen van huishuur voor twee uur terwijl ze zeven gulden verdienden De straffen voor nou ja bijvoorbeeld nou, Dat is stuk gemaakt, weet ik wel, maar de straffen van twee gulden, dat, uh, ja, dat was behoorlijk. Ja, ja en dat, dat vind dat... je allemaal terug in het archief. Ja. En, en kunnen de mensen ook dingen kopen daar? Uh, ja, boeken? Dus ja. ja. Uh, en het is ook zo, uh, stel maar dat jij je boeken van de TEM verzameld hebt. En op een gegeven moment zeg je, nou ja, de, ik hoef ze niet meer te hebben. Nou, je geeft ze ons, we kijken of wij ze hebben in het archief. We gaan er vanuit altijd twee exemplaren in het archief. En dan vragen we ook netjes aan je of we iets andere exemplaren kunnen mogen verkopen. En dat doen we dan ook. En dat, die gaat in de pot voor de restauratie. En dat loopt aardig? Ja, dat ja, ja, gaat redelijk. Ja, ja want maar, het, het, jullie hebben toen ook... Ja, het, het, het, het vervelende is, uh, alle vrijwilligers houden het cultureel erfgoed in stand. Ja. De overheid, en dat wil ik niet zeggen, de gemeente Zandvoort, maar bijna elke overheid, die geeft er geen cent voor uit. En uh, ik had een vergadering met cultureel erfgoed in het provinciehuis met uh, de gedeputeerde meneer Bond uit Vallendam. En ik zei dus over subsidie, nee, nou, zegt hij, het is crisis en het, het, het geld is veel te duur. Is dus, ja, ik kan ik me best voorstellen. Maar wat gebeurt is er, ze geven wel kapitaal uit aan een opstand voor een kantine voor de zeilvereniging. Dus zei ik, als je dat doet, kan je het museum ook eens een keer wat geven. Ja, hij zegt hij, maar wij willen dus de zeilsport promoten bij de jongens. Zijn, nou, dat is flauwe flauwekul. Cool, want uh, al de jongens die hebben, of de meeste jongens hebben geen zeilboot meer, die hebben allemaal zo'n zo ding waar je mee op, op zee met zo'n ja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 Dat is Dus, dus ja, dat is ook dat niet zo niet vreemd, belangrijk. denk ik. Nou, oh, dat is. Uh, nou, nou, nou, toch leuk dat het veel verder gaat. Um, nou, ik denk dat we zo'n beetje aan het einde van het verhaal zijn gekomen. Nou ja, en, wat we wel ook veel doen, en dat is wel leuk met, met scholen, die zijn ook van harte welkom. Oh, jullie houden dus ook excursies, dus ja, de scholen kunnen met, zich aanmelden. Uh, ja, voor alles een verkeersproject hebben en zo, en Dat proberen we aardig aan mee te werken, ja.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 023 534032. we zijn dus maandagsmorgens en donderdagsmorgens en zaterdags van 11 tot 4 uur uitstekend aan de leidse vaart nog steeds ja het is wat Ach, vroeger de ja. oude remise was ja bij de... en wat wel leuk is de projectontwikkelaar die wil toch wel uh, het hele project in stijl houden van de, van de remise